Heerlijk. Kom nou naar bed. Dat wachten heeft toch geen zin. Janke is geen flardebel. Die zorgt wel voor zichzelf. Ja, ja, ja, dat denk jij. Nou, het is morgen vroeg weer dag, Hiller. Kom nou toch. Een mens kan zijn kinderen niet in zijn zak houden. Als kinderen groot jij worden dan ik weet niet wat er gaande is. Ach, ik weet meer dan jij denkt.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 Ja, wel te rusten, Emke. Nog niet. Slaap er lekker, Mijn Famke. En wat zeg je tegen daar? Nou, nog daar. Ga maar gauw slapen. Nou, Hille, wat doe je? Kom je nou ook naar bed? Nee, wij wachten. Ik wacht net zo lang tot Jabke thuis komt. Dan wordt het ochtend. Al wordt het ochtend. Arjen. Een hoorspelserie na het gelijknamige boek van Cor Bruijn. Vandaag hoort u het achtste deel. Joukje treedt op. Hoi! Het was je niet te veel, Piet. Twee ruiters tegelijk. Ha. Zo, kom er maar af, Japke.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 Nog op? Het is al lang nacht. Goeie nacht dan. Kom maar mee naar binnen. Ja. Niks mee naar binnen. Het is nacht. Ja. Wel Nou, Ik mag toch wel binnenkomen? Het is zaterdag en het was nog wel opperriet ook. En intussen is het zondag. Het is opperriet geweest, hè. Dan heeft iedereen fijn recht op koffie en koek. En een paar nachtzoenen van zijn vanken. Jij niet. Jij blijft buiten. Verdraait nog aan toe. Dat zullen wij eens zien. Uit de weg, man. Met... Oh, Tano nou toch, Tano nou toch, wat is dat nou? Mijn huis uit jij! Ja, zie maar dat je dat gedaan krijgt. Mijn, mijn, kom eens gauw. Zul je mijn huis uit gaan, beroerde kerel? Nee, dat doe ik niet. Ik blijf bij mijn Vamke. Daar heb ik recht op. Ga jij maar naar bed toe? Jouw ja, famke, niks jouw Vamke, nooit jouw Vamke. Ik heb er al aan een ander verzegd. Bij mijn valk geen doekje, man. Ja, doekje, hè?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 Die moesten je allemaal schamen, jullie kooihuisvolk. Ik heb Japke, alles zien die beuren verzegd, man. Dan. Mijn huis uit! Mijn huis uit! mijn Mim, zeg je? Wou jij zeggen? Heb jij het lef in je lijf? Of over mim Mim? Wou jij wat zeggen over mim oh, oh, Nim. Nee. Oh, oh. oh. oh. Wat zullen we hier nou krijgen? Oh, Arjen, toch min jongen. min jongen. Prut, jij naar bed, Hille, naar boven, schiet op. Hille, schiet op. Wij komt er in. in. En jij gaat jappen zo en dan ga je naar huis. Min, min. Hij zei wat van min, min. Oh, min jongen, min jongen. Hij zei, hij zei dat min, min. Niks, jouw min. Hille oh. moet zijn mond houden over jou, min, dat is nogal glad. Maar jij bent ook geen hartje. Fruit, ben je nou bedaard? Hij is het dronkje. <laughs> Ach, ach, neem jij Emke mee en doe de deur dicht. Hoor hem nou toch eens. En hij zei dat die Japke had verzegd aan Siebe Buren. Hele kletst. Die Siebe. Ik doe hem wat, hoor, Jouke. Ik doe hem wat. Ja, jij doet niks. Je gaat naar bed. Hele kletst maar wat. En ga we gewoon naar huis. en lopen wat tegen eenen. Vooruit, Japke laat geen los. Ja, mim. het geeft mekaar een zoen en afgelopen is het. Ja, ja, ja, zo is het wel goed.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 En daar ik, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet meer. Ga dan nou maar slapen en, en doe je venster aan goed dicht. Ja, min. Me, wat rusten, Mim. Me, wat rusten. Wat een gedoe, wat een gedoe. Wie nou, is dat allemaal mij opruimen? Ja, bent toch niet tegen, Hilde. Ja, tot niet tegen. nou. Heb ik nog niet genoeg gehad voor vanavond. Hé, hey, wat doet jij daar? Zie mijn buren. Wat doet jij daar? Ik kom Japke wel te rusten zeggen. Als ja, maak dat je wegkomt toch Of laat de hond los. Eén kusje dus maar. Ziep Ik laat de hond los. En dan ben je niet goed af, jongen. Dan ben je niet goed af. Nou goed, ik hou. Ik hou.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 Juste, Trustelaars, en droom maar lekker van Jeeltje en van koffie die pruttelt op een liggie. <laughs> Waarom lach je nou? <laughs> Zo was het: de koffie pruttelde op een liggie. Arjen? Oh, die is al een half uur bezig. Hij heeft de paarden verzorgd, de kar ingespannen... ...en nou is hij aan het kippenvoeren. Zo, hij heeft er zeker zin in. Tja, een ijverige Arjen. Dat kunnen we goed gebruiken in de tijd. Hebt u ook koffie, moeder? Tja, even kijken, Arjen. Ja, de koffie is klaar. Ik zal zo inschenken. Morgen, Laas. Morgen, Arjen. Je hebt er wel zin in, geloof ik, hè? Tja, ik kan het niet helpen. Maar in de tijd gebeurt er iets met me.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 Ja, ik geloof het wel. Ja, ja, dat is Japke. Heb je al gezwaaid? Hé, nee, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Nou, dat zou ik dan maar eens doen. Hoi! Japke! Arne! Tot Zo zondag! Jo! Tot zondag? Het is nou pas dinsdag. Ja, hoor eens, Mim.